Hebben. Zo is een vingerafdruk van de verdachte aangetroffen in een bloedspoor van het op de wasmachine. Daarnaast maakte de verdachte vlak na de verdwijning van zijn huisgenoot gebruik van de auto van het slachtoffer en probeerde hij geld op te nemen met diens pintpas. Dan het weer, veel wolkenvelden, vooral in het binnenland buien, soms ook wat zon bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het is 18 graden in het noorden, 22 in het zuidoosten, morgenochtend geregeld zon, smiddags opnieuw buien. Dit was het NOS-journal. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Op de Ring Amsterdam, de A10 westrichting Zaanstad, staat 3 kilometer voor knooppunt Koenplein. En op de A16 Rotterdam naar Breda, staat op de hoofdrijbaan 5 kilometer voor de Van Brinootbrug.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 Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could have saw, but sad to say it's over for. Phantom roll love, valet, open doors. Wish I go away, got what you was looking for. Now that's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm out of Ik www.zfmzandvoort.nl Sweet.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 Can you blow my-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 I'm yeah.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 De man werd eind vorige maand aangehouden en zit sindsdien vast, meldt het openbaar ministerie. De politie heeft de ouders van de leerlingen van de school gisteren geïnformeerd. Er wordt nog onderzocht of de man meer slachtoffers heeft gemaakt. Het constitutionele hof in Egypte zegt dat het besluit om het parlement ongrondwettelijk te verklaren definitief en bindend is. Het is de eerste reactie van het hof op de oproep die president Morsi gisteren deed aan het parlement om morgen weer te vergaderen. Vorige maand werd het parlement ontbonden omdat de verkiezingen niet volgens de regels waren verlopen. Parlementariërs hadden zetels ingenomen die bestemd zijn voor onafhankelijke kandidaten. Morsi vindt dat het Egyptische parlement in functie moet zijn totdat er nieuwe verkiezingen zijn geweest. OV-bedrijven mogen niet meer zelf beslissen welke veiligheidsmaatregelen ze nemen. Ze kunnen voortaan niet bezuinigen op de veiligheidsmaatregelen om zo in de aanbesteding de goedkoopste te zijn. Vervoersbedrijven die werken voor een provincie of stadsregio moeten zich aan de afspraken houden. De treinen van de NS vallen buiten de regels.